Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Kamp van Economie kreeg op zijn privé-e-mail tegen de richtlijnen in werkmail doorgestuurd. meldt nieuwsuur. Het werd bekend via een aangifte van een mogelijke hack van het Gmail-account van Kamp in 2014. Uit dat onderzoek bleek dat zijn privémail waarschijnlijk niet was gehackt, maar wel dat hij e-mails van het ministerie kreeg doorgestuurd. Hij kreeg berichten van ambtenaren op allerlei niveaus, van zijn voorlechter tot de top van het ministerie. Dat was in strijd met de verplichte richtlijnen voor overheidsdiensten. Hoe langer mails naar zijn Gmail-adres zijn gestuurd, is niet bekend. De Braziliaanse president Rousseff moet vertrekken, vindt de meerderheid van de Senaat. Ruim twee derde van de senatoren stemden voor een afzettingsprocedure. Rousseff is geschorst en vicepresident Temer neemt het voorlopig over. Rousseff wordt verdacht van gesjoemel met de begroting. Er komt nu een proces om te kijken of ze schuldig is. Rousseff zal begin augustus niet de Olympische vlam in Rio de Janeiro aansteken. Er komt een asielzoekerscentrum in de Bijlmerbayes in Amsterdam. De gevangenis wordt omgebouwd zodat er plek is voor duizend mensen. De eerste zullen in augustus komen. De opvang in de Belmerbaaiers is voor maximaal anderhalf jaar. Daarna worden de gevangenistorens gesloopt en komen er woningen. De Fields heeft de voorzitter van een hoofdklasse voetbalclub opgepakt. Ook de voorzitter van een stichting die de betalingen van de spelers regelt zit vast. Ze worden verdacht van belastingfraude. Volgens het parol gaat het om de club OFC uit Oostzaan. Justitie denkt dat sommige spelers sinds 2011 een deel van hun salaris zwart kregen uitbetaald. Daardoor is de Belastingdienst mogelijk tonnen misgelopen. Tot besluit het weer. Er ontstaan wat stapelwolken... en in het Zuidoosten is vanmiddag kans op een bui. Het wordt een graad of 24. Ook morgen in het Zuidoosten mogelijk wat regen. Het wordt dan ook iets frisser. 16 tot 23 graden. Dit was het in fm Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat tussen knooppunt Everingen en Noordloos 4 kilometer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. In een huisje op de heide zat een grijze oude vrouw... en daar heel stilletjes te schrijden... Wat het lat haar een zeggen brouw, en wat het lat haar brouwen zeg. wat het lat haar brekken zou. Ja, ja. Haar dochtertje had haar verlaten, en we een hier van plezier, en we pluis van, huis van plezier. En longte de maal op straten, en ging er dan zwier aan de zwaar, en zwaar aan de zwaar. En als zij de moeder met geweten, Johanna, laat mij niet alleen. Kom nu terug, kom, kom nu terug. Een kleine Johanna, kom nu terug. Jij een kloeie, een kleine Johanna, het is vergeven. Als de avond is gevallen, Als de avond is gevallen, Als de avond is gevallen, en het ozo het donker wordt. Niet. Al te donker, het tranen schieten aan ah. ah, haar te kort. Als morgen de dag weer aan zal breken. Te vergif wacht zij op de telefoon. Ah, en zij smit al vele weken. Is dit nu mijn oortsalon? Daar zit ze verlaten en alleen en werpt een blik door het venster heen. Kom nu terug, en kleine Johanna, kom nu terug. Vergeet, het is voor mij, een kleine Johanna. kom bij mij, heel erg goed. Rial, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, is geworden, eh. Als het worstnacht is gekarden als het kerstnacht is geworden En de kerkklok twaalf en slaat Zit ze Twee Vier Vijf Zes Zeven Acht Negen Tien Elf Elf een slaat, twaalf en slaat. Er en zit zij voor twee, lege borden Eén voor de vis, één voor de graat. Dan klapt er iemand aan haar deurtje, dan belt er iemand aan haar deurtje. Zij denkt, wie zal dit nu wel zijn? Maar dan ruikt zij reeds het odeurtje aan door het sneeuwgordijn en met een jant vol profiemand. <lacht> <Nee, ge? lacht> Johanna is weer in het land. Een uh, op boendes op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan. dan, hier te de Wel huisje vrouw. Wat voor Een bruisje huizenbruin. Het is nee, het is is is hoe heet het Robbing nou? <laughs> <laughs> uh, oh ja, huisje wel tevreden. <laughs> En de Bottle Man, zo heet uh, het dentje. Lekker stevig. En uh, het nummer heet gewoon Seven. Heel ja, eenvoudig. Ja. Je niks af te vragen, gewoon Seven. Zo, en uh, ja, voordat u er uh, benieuwd naar bent, uh, als u Facebook hebt, dan weet u het al natuurlijk, want daar staat hij al op. Maar... Uh, we gaan naar de vrijwilligersvacature van de week. En uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even de jingle natuurlijk. Ja. Even de introductie. Hè. Zoals dat hoort keurig netjes. Ja. ZFM luncht.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 Was was heel verkouden toen die jingle in <laughs> Een beetje nasaal is hij wel, hè? Ja, ja, ja, ja ik ja, was ja, heel ja. verkouden, geloof ik. Ja. Maar goed, ga je gaan. Ja, dankjewel, Ruud. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Hella van Pluspunt. Hallo, goedemiddag. Hey, Hi, Hella. He. Hi. Hoe is het met je? Alles goed? Goed, prima. Ja. Ja, ja. We, we, even een poosje weg geweest, hè? Gelukkig weer terug op Honk, helemaal gezond. Ja, en, en, uh, en uh, nou ja, ik, is, ik zet het altijd wel uit. Er zijn altijd wel organisaties die zeggen, nou dan doe ik het. Ja, de 5, ja, ja, ja. Van ja, ja oké. Okay. En uh, nou, omdat we deze week een vrijwilliger wat dichter bij huis zochten, dacht ik. Ik doe het weer eens zelf. spreek ik doe die ook nog een keer. Ja. en Zo is het maar net, is ook weer even gezellig, toch? Ja. <laughs> even elkaar stem weer horen. Zeg jij jij komt vandaag iets aanbieden, een mooie vacature vanuit Ook Zandvoort, hè? Ja, ja, ja. ook samen. Ja. Ook samen is een. Uh, is, is, uh, de vierde, op zondag is dat, donder, dinsdag en donderdag, maar ook uh, zondag, één zondag in de maand. De vierde zondag van de maand. Ja. Uh, kunnen mensen hier van half elf tot half vier. ...kunnen ze uh, binnenkomen, kaarten, eten, drinken, lachen, gieren, brullen. Ja. Uh, en Jolanda uh, Meijer zoekt een vrijwilliger voor, uh, om, um, uh, voor iemand die het leuk vindt... ...om daarbij aan te sluiten en spelletjes te doen, uh, rummikuppen, uh, enzovoort. Ja, mensen erg je niet, ganzenbord, Ja, mensen erg je niet, rummikuppen... Uh, Jokeren. Sjule, ja, net waar de mensen zin in hebben. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Die het leuk vindt om, uh, om, om de ouderen te, te stimuleren en mee te doen met de ja. spelletjes. Nou, wat goed. En, en... misschien ook wat, wat, wat. Er wordt veel geklaverjast op de zondagen, dus die he, kaarten. Ja, ja. En dan misschien ook een beetje keuken, helpen met uh, drinken, koffie zetten. Ja, want ik had begrepen dat er ook een maaltijd bij hoort voor de gasten hè, op ja, die dag. Ja, en... Dat is geregeld. Maar... Ja, dat wordt geregeld. Maar het is natuurlijk ook uh, fijn als de vrijwilliger uh, even een handje kan helpen met het serveren, geloof ik. Hè? Ja, en, ja. En, uh, en mensen doen ook veel zelf natuurlijk. Hè, dus het, is oh. ook een beetje, het gaat ook om de mensen activeren. Mooi. Hè, dat, Mooi. De mensen, dat we het met elkaar doen. Ja. Nou, lijkt mij een hele leuke vrijwilligersvacature... wat niet al te veel tijd kost, hè? Want het is maar één zondag in de maand voor een ja. paar uurtjes. Ja, en het is heel gezellig. Dus, het is ja. van half elf tot half vier. En nou, ja, je moet wel affiniteit hebben met ouderen. Met de ja. oudere mensen uit Zandvoort. Ja, ja, ja. Rumi-cup ja. klaverjassen zijn uh, favoriete spelletjes. Oh, Oké, okay. dus dat moet je wel een beetje kennen. <laughs> Die spelletjes. Nou, maar dat, dat leer je zo geleden, toch? Ja, ja, ja, ja. Een beetje als je er zin in hebt en je vindt het leuk linken, dan uh, ben je dat welkom. wel contact opnemen met Jolanda Meijer. Ja? Van Zandvoort. Ja. En telefoonnummer is 5740330. Heel mooi. Nou. Of een mail sturen naar Jolanda. Ja. Ja. Nou, duidelijk. Ik heb uh, al deze gegevens ook even op onze Zandvoort Lunch uh, Facebook-site Facebook, gezet. Leuk, hartstikke en natuurlijk op VIP Zandvoort ja, is het na ja. te lezen. Dus uh, ik zou zeggen, wat let je. Ga okay. gezellig één keer in de maand met de ouderen spelletjes doen en eten. En uh, dan heb je weer een mooie taak volbracht. Vind je ook niet, Hella? Ja. En een leuke middag. Gehad. Zo is het maar net. <laughs> ja? Zeg Hella, ik bedank je weer enorm voor je bijdrage deze week. En jullie uh, ook bedankt. We spreken elkaar weer. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, okay. dag Hella, dag. Iedere dag. dag. van het Eurovisie Songfestival... als een van de lichtpuntjes. Zou ik het nou zo maar zeggen? Tussen alle rotzooi die er tussen zitten... En, de, en er zit een zootje troep tussen, hoor. Nou, dat kan ik je verzekeren. Um, er zijn een paar lichtpuntjes... en daar is dit er een van... Doubelbob. Op op. Um, ik denk... Ik, ik hoop... En ik hoop echt... Dat hij hoge ogen gaat gooien. Dat hij een hoge plaats bereikt. Want dat zou weer reclame zijn voor echte muziek. Laten we eens eerlijk wezen. Double Bob dus. En slow down. En wij gaan door met uh, een andere nieuwe plaat. En dat is Holy... Came and the sky fall to only bring the rain. I sat in darkness, all broken hearted. I couldn't find a day. I didn't feel alone, I never meant for cry. Started losing hope, but somehow, baby, you broke through and saved me or an angel. You're the riverbank where I was baptized, cleansed from the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give me to you, get you singing, babe, hallelujah. We'll be touching, we'll be touching heaven, you're in A De Florida Georgia Line. Heard, my grace. My kind of holy. En de titel van het nummer is Holy, met puntjes ertussen. Dus H.O.L.Y. Florida Georgia Line is dat. Dat is een mooi liedje. En dit is een, een, ook een nieuwe van Alicia Keys. En dat heet In Common. Said I'd begun by fire. It's sunrise and I'm still in your bed. Good night, usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. Somebody like We both know we had no patience Together day and night Getting high on our supply We ain't satisfied I could love you all occasions We got way too much in common Ja, kies, dat. En uh, dat nummer, dat heet Incommon. Ja. Wat zegt u? Ik zei lekker nummer. Ja, lekker wel, hè? Ja. Ja, vond ik eigenlijk ook wel ook wel. Ja. Uh, het is niet zo'n zo geel uh, gedoe. Nee, een beetje, precies. Maar wel lekker, uh, lekker swingend. Ja, ja. Lekker swingend, ja. Alicia Kies dus. En uh, nou, nieuwe single. stand uh, van de week weer in het mapje nieuwe muziek. Dus ik denk, nou, het zal wel een nieuwe single zijn. Ja. ja, ja, ja. Was het dus. En als ik lieg, lieg ik. En kom. Oh, dat is een verkeerde. Deze moet heb ik hebben. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja. En dan uh, zijn we er nu weer. De tweede keer in dit programma met het regionale nieuws. En uh, we hebben een kleine update. Want uh, er is een hele uh, vrolijke en gelukkige bewoonster in Zandvoort. En die kunt u vinden of ze woont in de Brede Rode Straat. Wat is er nou gebeurd? Die mevrouw die heeft een BMW 1-serie gewonnen... Via de postcode-loterij. Want die, uh, die maakt gedurende twee weken deze maand. iedere werkdag van 9 tot en met 6 uur. elk uur een winnaar van een BMW bekend. Nou, en zij heeft er ook een gewonnen. Nou, helemaal leuk natuurlijk. En voor de buren die geen auto hebben gewonnen. is het iets minder leuk. Maar die krijgen dan als troost: een uh, Mediamarkt-cadeaukaart. ter waarde van 100 euro. Nou, dus de Brede Rode Straat mag toch wel vandaag... of een maandag was het al in feite, een feestje vieren. Nou, voor wie geen feestje is vandaag... dat is gebleken voor een mevrouw die vanochtend lelijk gewond is geraakt... bij een val van een paard. Rond de kwart over tien ging het mis op de manege aan de Heijmanstraat in Zandvoort... Het paard zou zijn gestruikeld, waarna de vrouw ervan afviel... en twee ambulances en een traumateam kwamen in actie om hulp te bieden. De vrouw is door ambulancepersoneel gestabiliseerd... en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij uh, Nog een uh, naar ongeluk vandaag, want bij club Suomi... aan het kerkpad in Sandpoort Noord... is donderdag een, vanochtend een man van een stijger gevallen... Hij was in een gebouw aan het werk aan het plafond toen hij achterover op de grond viel. En gezien de ernst van het ongeval werd er naast twee ambulances een traumahelikopter gealarmeerd. Deze is uiteindelijk niet geland. Het slachtoffer werd met schouder en hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Een uh, oude Volkswagen Kever is uh, vannacht in brand gevlogen op de westelijke randweg bij Haarlem... De bestuurster reed over de N208... toen ze plotseling het gevoel had dat ze ergens overheen reed. Een taxichauffeur alarmeerde de vrouw vervolgens... en wist haar ter hoogte van de Kleverlaan te laten stoppen. Haar wagen bleek namelijk in brand te staan... en toen de wagen stil stond, greep het vuur snel om zich heen. De brandweer werd gealarmeerd... en ondertussen sloegen de vlammen al hoog uit de achterkant van de wagen. Brandweermannen hebben het vuur uiteindelijk geblust... maar konden niet voorkomen dat de oldtimers zwaar beschadigd raakten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd... waardoor de wagen in de brand is gevlogen. Een bergingsbedrijf heeft de wagen later in de nacht afgesleept. De politie heeft dinsdagmiddag... een 34-jarige man uit Haarlem aangehouden. De halemer wordt verdacht van winkel- en fietsendiefstal. Dan vandaag om twee uur presenteren de handhavers van de gemeente Zandvoort... het nieuwe uniform voor buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel de BOA's. In aanwezigheid van burgemeester Niek Meijer en wethouder Gerard Kuipers. Met dit uniform wordt de herkenbaarheid van de Zandvoortse handhavers in het dorp vergroot. Inmiddels zijn er al veel gemeenten die ook het nieuwe landelijke uniform hebben aangeschaft. En vanaf vanmiddag hoort Zandvoort daar ook bij. In Haarlem zijn gisteren maar liefst vijf watertappunten in gebruik genomen. Op de Grote Markt, Stationsplein, Waardmolenpad, Kleverlaan en Kleine Houtweg. Een watertappunt is een drinkwatervoorziening in de openbare ruimte... waarbij iedereen gratis zijn of haar flesje in het kraanwater kan vullen. Nou, zou voor Zandvoort ook een prachtig idee zijn, denk ik. En uh, tot zover is dan voor vandaag het regionale nieuws.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 De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en blijft het droog. De noordoostenwind, noordoostenwind waait matig tot vrij krachtig... en de temperatuur gaat dalen naar zo'n 14 graden. Morgen schijnt de zon ook weer flink en is en blijft het droog. De tot vrij krachtig toenemende wind draait in de loop van de dag naar noord en daarbij begint de operatie afkoeling. De temperatuur stijgt aanvankelijk nog naar 19 graden, maar in de loop van de dag gaat de temperatuur dalen. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Try Jackson. Breaking us into. Die man die maakt toch wel heel aparte muziek. En prachtige muziek overigens ook. Van, uh, op verzoek dus van de zijde, van Dolly. Maar ze is even in de keuken, dus ze is even weg. Uh, anders kan ik nog om commentaar vragen. Maar ja, de Joe Jackson dus. Heerlijke muziek overigens. En dit is. Dark Necessities. En dat is de nieuwe van de dus Red Hot Chili Peppers. Oh, Uh, de nieuwe van de uh, van de Red Hot Chili Peppers Black Necessity I got this feeling inside my bones it goes electric wavy when I turn it on off of my city off of my home We're flying up, no ceiling when we in our zone Can't stop the feeling that Sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh Justin Timberlake Above it, moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop it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 When it, it drops ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally En het heet Can't Stop the Feeling. Hey body, nou, dat is alleen maar goed. Hè? Als je het gevoel niet kan stoppen. Dat is helemaal... Ja, Deze werd straks afgebroken. Vond ik toch zonde. Dus ik drink straks een tint nog een keer. Ja, Mary Hopkins, Goodbye. En het uh, hot nieuws is natuurlijk dat uh, Dick Advocaat, dames en heren... Die, daar ben ik de NOS lekker voor. Dick Advocaat wordt assistent trainer bij het Nederlands Elftal. Ja, ja. is net bekend geworden. Je ja, Afscheid van die nemen, hè? Zolang ze bedoelt. Ja, dat duurt nog even, maar... Ja, moeten we moeten ons dan... Ik wil ja. dan zeggen, je bent vroeg met afscheid nemen. Ja, maar ik heb nog, natuurlijk onze traditionele slotplaat op donderdag nog klaarstaan. Die duurt zeven ja, minuten. Ja, ja. Oh, o, meen je dat nou? Ja, wat een lang uh, nummer. Ja, ja dat is een oh. hele lange. Ja, nou, nou, nou daar moet je inderdaad nu afscheid nemen. En we, hebben al, we hebben al gezegd wat we zeggen moeten, toch, allemaal? Ja, volgens mij nou, wel. Goh, en anders uh, hebben we volgende week de hele week de tijd om er weer opnieuw over te uh, beginnen. Zo He? is dat. Maar ja. u weet in ieder geval dat Dick advocaat een nieuwe trainer, uh, assistent trainer wordt naast Danny Blind en Marco van Basten. Dus uh, nou, misschien dat hij Danny Blind dan eens dus een klein beetje uh, voetballes kan geven. Ja. Oh, trouwens, uh, uh, kunnen we misschien meteen wel even van de gelegenheid gebruik maken... om te melden dat er maandag geen zand voor het is. Nou, uh, nee. Maar ja. Ja. ja. ja. Wat komt omdat jij zo nodig weer de vierde pinksterblom moet uithangen? Hè? Ik wel, ja. Ah, ah, ah. Nou, als ik me heel erg beveel, dan doe ja. ik het. Oké. Okay. <laughs> Helemaal goed. Maar uh, volgende week, dinsdag, woensdag, donderdag zijn we er wel, hoor. Gewoon. Uh, dus, als het ware. Nou... Uh, Dolly, ik wens je een ontzettend fijn weekend. Jij ook, Ruud. En uh, onze slotplaat hè, gaat erin. Raccoon, fun we had. En dat hadden we. Zeker weten. En een uh, fijn weekend ook voor onze luisteraars. Ja, veel mooi weer. Oh nee, het wordt koud. Nou exact, ja, niks om nou te ja, doen. Leuke filmpjes kijken. We used to have. I slipped away like they were never there. Look at a picture in my hand.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 Friends we used to have